uit Millingen aan de Rijn zijn licht gewond geraakt toen hun auto op de voorruit en bleef steken in de deur van de bijrijder. De vrouwen werden geraakt door rondvliegend glas. Bij een tankstation belde de vrouw de politie. Vermoedelijk is de kogel afgevuurd door een jager. Volgens de politie was er geen sprake van opzet. Een Haagse ambtenaar die vertrouwelijke informatie van de politie doorspeelde aan het Algemeen Dagblad wordt niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. De man wordt wel disciplinair gestraft.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 In de eredivisie heeft Ajax zijn koppositie verstevigd. De Amsterdammers wonnen thuis met 3-1 van de Graafschap. Met nog vier wedstrijden te gaan staat Ajax 6 punten voor op de nummers 2 en 3, AZ en Feyenoord. De andere uitslagen, Utrecht won thuis met 4-2 van VVV na een achterstand van 2-0. Vitesse-Ado Den Haag werd 1-0, Groningen-Rode Jesse 0-1 en Herakles tegen RKC is nog bezig.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 Zeg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 Toch is het toch nog een piepklein ganje. Nu is de ijs nog bevro bevroren. Zondag morgen begint het dooien. Ja. En het schijnt dat het volgende week, volgens de peilingen, toch nog gaat vriezen.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 Nou, nee, je hebt hem hier voor. We hebben hier um, Wolter Kroes met het Elstedelijk Licht 2012 voor ons staan. Zullen we nog een stukje hier rijden? Zullen we een draaien? Oh. Het is vroeg in de morgen als de wedstrijd begint. Is de tocht der tochten, heer hele land heeft weer zin. Vijftien jaar terug, toen bom agend, wie is vandaag de held? I'm the one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 and here is Avicii. Ja, komt hij aan.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 We van mij vandaan. Wil ons excuses aanbieden voor vorige week? Toch wel. Ja. <laughs> toch wel. Je hebt een lekker gratis etentje wel, gehad, wel. maar ik heb uit Insight ja. Information dat je het toch niet heel leuk vond. Voor mij klopt, inderdaad. Ik uh, stond gewoon op het punt om eigenlijk wel uh, uh, weg te gaan eigenlijk. Ja, ons advies, en dan advies dan is dan doe dat ja, volgende keer wel. gewoon, dan hebben wij eten. Nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, eh. ik had alle vaartje dat ik altijd het meer in de uitzet. <laughs> <laughs> Hé, hey, fijne avond en we spreken je en nou, jongen. En kom zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op mijn tijd ben, want ik ben nog op mijn werk. Is <laughs> nou. goed jongen, we spreken je. Doei doei. Is goed doei. Doei.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 Aan elkaar verweven, zeg maar. En hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. This? Yeah, yeah. Let's start stop believing by journey. And the cast of Koi. Yeah, there's a few more songs in the same chorus. Check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure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 together but it don't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 You're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody didn't get cute for the oozy. Shoot me, you're a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 Or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. For angels to fly. Ripped gloves, raincoat. Tried to swim stay afloat. Dry house, wet clothes.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 maar, uh, nou ja, hopen dat KPN het snel oplost, hè? Ja. Want uh, eigenlijk is het toch belachelijk dat zo'n groot telecombedrijf... Uh... Ik denk dat Frans er ertussen zit. Frans Sas? Ja, die ken je wel, die cameraman. Geen idee. Ja, je kent hem. wel. Frans Sas? Ja, die ken je wel. Die heeft ook bij het en Buurman Feest. Uh... Oh, ja, ja, die ja, ken maar ik, wel. Ja ja, ja. ja, ja, ja. Aardige gast. Ja, moet We even gast kijken gast. of er ertussen er zit. Seven van stand Entertainment View. En hier is Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou...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 Respect!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 Volgens het OM heeft het bedrijf niet gezorgd voor een veilige werkomgeving. De zaak zal in oktober voorkomen in Middelburg. Tot die tijd wil Termvos niet inhoudelijk reageren. SP-leider Roemer wil dat Nederland excuses aanbiedt aan de Molukkers voor de kille ontvangst die ze in de jaren 50 kregen bij hun komst naar Nederland. Na de onafhankelijkheid van Indonesië kwamen duizenden Molukkers naar Nederland.